6 uur. Marjan Koekoek met het NWS-journaal. Daar mag er op meer dan de helft van de snelwegen 130 worden gereden. Minister Schult schrijft dat een proever opwijst dat 130 km per uur de norm mag worden... ...behalve daar waar het vanwege het milieu of de veiligheid niet kan. Op sommige weggedeelten kan altijd 130 gereden worden, op andere alleen als het rustig is. Verder moeten de meeste 80 km zones rond de grote steden verdwijnen. De luchtkwaliteit is volgens Schultz voldoende verbeterd.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 Aviodroom in Lelystad is definitief failliet. Het luchtvaartpark had faillissement aangevraagd... en de rechter in Haarlem heeft dat uitgesproken. Aviodroom blijft voorlopig gewoon open. Gehoopt wordt dat het wordt overgenomen. De curator zegt dat er serieuze geïnteresseerden zijn. De VN zegt dat Syrië zich schuldig maakt aan mensenrechten schendingen. Sinds maart zouden honderden kinderen zijn vermoord en vaak ook misbruikt. Ooggetuigen en nabestaanden zeggen dat militairen moesten schieten op ongewapende betogers... De Arabische Liga heeft economische strafmaatregelen aangekondigd. In reactie zegt Syrië dat dat neerkomt op een economische oorlogsverklaring. In de verwarring rond de vorming van de dierenpolitie zijn tientallen agenten voor niets opgeleid. Veel politiemensen die belangstelling hadden voor de speciale functie gingen op cursus in de veronderstelling dat ze een paar uur per week hun tijd aan dieren zouden besteden. Maar later bleek dat het een fulltime functie zou worden. Daarop haakten 74 van de 80 cursisten af. Minister opstelde gaat er nog steeds vanuit dat er eind dit jaar 125 voltijds dierenagenten zijn. Het weer vanavond en vannacht meest helder en het wordt een graad of 4. Morgenmiddag vanuit het westen bewolkt met een toenemende zuidwestenwind. In de avond stevige buien en kans op windstoten. En dan wordt het 9 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit was het NOS -journaal. Dit is René Passet van de ANWB. Het is een normale avondspits in de Randstad. Ik noem de files van 4 kilometer en langer. De A1 Amersfoort naar Amsterdam zit erbij, want er staat tussen Knoop het Hoevelaken en Eembrugge 6 kilometer. Op de A4 Den Haag Amsterdam bij Zoeterwoude Dorp 5. En richting Den Haag tussen Roelof Arendsveen en Hoogmader ook 5 kilometer. Op de A9 Diemen naar Alkmaar tussen Oudekerk aan de Amstel en Alfred Haarlem Zuid 13 kilometer. Twee rijstokken zijn daar al een tijdje dicht. Op de A10 Zuid tussen ik Amstel en Sloten, 4 kilometer. De A10 West voor de Contenol 4. De A15 Europoort Rotterdam tussen Spijkenis en, en het Vaanplein, 9 kilometer. En richting Nijmegen op de A15 tussen ik Del en Tiel West, 7 kilometer. Na een ongeluk uh, richting Gorkum staat 4 kilometer tussen Tiel en Waddenooien. Op de A16 de ring van Rotterdam naar Breda op de parallelbaan tussen het plein en de afrit Rotterdam.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 Couple drinks and say how you been I've been wondering. 2005 is het als Lee en Womack deze cd uitbrengt. Ze noemt de cd gewoon I Hate Myself in the Morning. En dan denk ik bij mezelf van ja, als het echte liefde is... waarom zou je jezelf dan haten als je smorgens zwakker wordt? Luisteraars, welkom bij deze uitzending van hier. Weer één of twee uur lang gevarieerde muziek vanaf die zilveren schijfjes. U weet het, ik heb het tegen u verteld. Ik ben bij Pauw de Leeuw geweest in, in Rosso een tijdje geleden. En daar trad op een gegeven moment ook op. Al de liefste. En samen met Paul de Deeuw deden ze een belle histoire. Oftewel, een mooi verhaal. C'est un beau roman. C'est une belle histoire. C'est une romance d'aujourd'hui chez lui là vers le bouillard. elle descendait dans le midi le midi ils se sont trouvés au bord du chemin sous le de vacances c'était sans doute toujours de chance ils avaient le ciel à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 Mijn dag gegeven, dit is fini, le jour de chance. Hier op weer j'ai qu'à l'heure, je main. En daar is het ook bij gebleven. En iets anders verwachten we ook niet. Een loos gesprek en misschien zie ik je ooit nog goed. Paul de Leeuw, hij was de tweede die een in Rosso daar in het Gelderdom neerzette. En het jaar daarvoor deed dat niemand minder dan Marco Borsato. En die was ook aanwezig tijdens de show van die Pau de Leeuw, hoor. Hij had heel opzwepende nummers, maar ook dit prachtige nummer bracht hij daar tegen horen. En dan heb ik het over Opa. Vroeger zat ik uur op de stoel bij Opa. Ik de Of wou vechten met een weggewaaide krant Bye-bye. Joyeux temps des fêtes. Annonçons la joie de chaque cœur qui bat. Au royaume du bonhomme hiver. Sous la neige qui tombe, le traîneau vagabonde. Se mentent autour, sa chanson d'amour. Au royaume du bonhomme hiver. Le voilà qui sourit sur la place Son chapeau, sa canne et son foulard Il semble nous dire d'un ton bonasse Ne voyez-vous donc pas qu'il est tard Il dit vrai, tout de même Près du feu, je t'emmène Allons nous chauffer dans l'intimité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 Il semble nous dire d'un ton bonasseur, ne voyez-vous donc pas qu'il est tard, il dirait tout de même, près du feu, je t'emmène, allons-nous chauffer dans l'intimité, au royaume d'une bonne hiver, au royaume d'une bonhomme univers. Moet u zich voorstellen, die heb ik gekocht tijdens mijn vakantie in Frankrijk. Dan rij je daar in juni door Frankrijk heen. Het is 30 graden, de mussen vallen gebakken van het dak van je auto af. En dan, je, dan kom je daar door een straat gereden. En dan rij jij daar met deze CD in de auto keihard, want je vindt het hartstikke mooi. En dan zie je al die Fransmannen kijken zo van: rare figuren hoor, die Hollanders. Maar dat maakt me dan helemaal niet uit, want ik geniet dan gewoon van die muziek. Arden, me, bam, sentimental. When we say goodbye, don't be angry with me, darling. Should I cry? When you're gone. I. Now and then, there's a fool such as I am over you. You taught me how to love, and now you say that we are through. I'm a fool, but I love you, dear, until the end of time. Now and then, there's a fool such as I me darling, should I cry, when you're gone I dream a little dream as years go by, now and then there's a fool such as I, now and then there's a fool such as I am over you, Oude de muziek weer eh, opnieuw uitgebracht, uh, deze keer door de Bluegrass Ghost to Town. Ja, ik weet dat het, het is. Uh Eigenlijk een beetje country music, maar daar kunt u ook uh, liefhebber van zijn natuurlijk. Hè? Phil Collins, hij is heel uh, bekend op dit moment met zijn uh, Tarzan, maar hij heeft ook andere prachtige muziek uitgebracht hoor. Nog niet zo lang niet zo gek lang geleden. Look through my eyes. Here I see You learn it, oh, in time you'll see. Cause out there somewhere, it's all. Collins, zij heeft heel wat nummers uitgebracht. Daar zitten hele mooie bij en daar zitten ook wat minder mooie bij. Nou ja, dat is ook een beetje van wat je zelf eigenlijk verwacht van zo'n man, hè? En dan deze man zou ik best nog eens een keer een, een, een concert bij willen wonen. Het is me nog niet gelukt om de een of andere reden. En dan heb ik het over René Froger. Ik zei al, om de een of andere reden is nooit ervan gekomen dat ik eens een keer naar een optreden zou gaan van uh, René Vroger. Of de kaartjes waren uitverkocht, of het was zo dat, uh, dat ik had wel een kaartje en er kwam er iets anders tussen, zodat ik toch niet kon gaan. Dit is ook zo mooi, hè? Uit het jaar 2007. Hurt me? The way done it, so deliberate. have been gone I bite my nails for days and hours and question my own questions on and on so tell me now tell me now why you're so far away when I'm still so close Sorry. You said you would love me until you died And as far as I know you're still All you wanted, always supportive, always patient What did I do wrong, Been wandering for days Twee Ja, 2007. En als ik een lijst zou moeten samenstellen met de mooiste nummers uit 2007, dan zou dit zeker bijstaan. Dat van uh, deze Shakira en featuring Santana. Dit is al wat ouder, maar dat zou toch ook wel in mijn lijstje voor kunnen komen, denk ik, hoor. Barbara Streisand samen met Barry Gibb. Dat is lang geleden. Come tomorrow. We pray for Dat we iets van die Barbara Streisand gehoord hebben Maar ik heb ook begrepen dat zij er heel lang over doet Om een cd op te nemen Want het is gewoon een perfectionist En ieder toontje wat verkeerd staat Zal dan ook opnieuw opgenomen moeten worden Vonken en vuur Dat speppelt er ook af van de cd van Clouseau De tegenpartij Zij staat alleenig te dansen Iedereen kijkt ernaar, Vele wagen kansen maar Legt iets voor haar. Zo, ze zeggen, het is een tegenpartij, maar ik wil toch wel heel graag bij jou zijn, hoor. En Agda en de Munnik van hun laatst verschenen cd, De Nachtmuziek. Dan leef ik gewoon toch nog een keer als het nu niet lukt. Ik heb een plan, ik maak nooit meer uh. Toch ook al lang die vrouw die de kaarten las. Ik word op deze. But when I ask, will you be coming back soon, you don't know, never know. Well, I'm a girl of many wishes, I hope my premonition misses what I really feel. ...kent hè, Treintje Oosterhuis. Over time, en zo loopt het ene nummer door in het andere. Zij had een cd opgenomen, dat was een grote wens van haar... ...Treintje Oosterhuis, for once in my life... ...allemaal songs van Stevie Wonder. En ik zeg al, het was een grote wens van haar... ...en de platenmaatschappij die zei van... Als jij dat wilt meisje, je doet maar. Dat is ook eens een zo'n dame die gewoon Car Blanche heeft gekregen. Want in 1988, toen richtte ze samen met haar broer uh, Chert de formatie uh, Total Touch op. En sindsdien zijn ze niet meer weg te denken, is zij niet meer weg te denken uit de Nederlandse popmuziek. Pas geleden heeft zij een nieuwe cd oh. uitgebracht. For Once In My Life, dat was de eerste CD die zij deed samen met Bert Beckerig. En tegen nu heeft ze weer een nieuwe, hè? Any day now Sam heeft deze treintjes trouwens. Hè? Ja, geen idee, nou, het eerste nummer van de CD Who'll Speak For Love, de tweede CD die zij samen heeft gedaan met Bird Backwrack. En dit is nog van, uh, van de eerste CD, u weet wel, The Look of Love. Daar staat er met grote letters op met het Metropoolorkest. Nou, dit doet ze alleen met gitaar. En Je moet eens dus letten op dat gitaarspel en de stem van het treintje. And I never thought I'd feel this way and as far as I'm concerned I'm glad I got the chance to say that I do believe I love you and it I should ever call.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 For the times when we're...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 Z.F.M. Maar nu eerst het NOS-nieuws van.